De Europese Commissie moet meer aandacht hebben voor waterstof... vindt minister Wiebes. is volgens hem nodig om over 30 jaar de klimaatdoelen te halen. Samen met Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Oostenrijk... en niet-EU-lid Zwitserland... doet Wiebes vandaag een klemmend beroep op de EU... om het opwekken en het gebruik van waterstof hoog op de agenda te zetten. Nederland wil koploper worden op het gebied van groene waterstof. Die wordt geproduceerd met hernieuwbare bronnen als water, zon en wind. Dan nog het weer in het Noordoosten kans op buien in de rest van het land droog met wat zon. En het wordt in het noordoosten 19 tot 22 graden. In het zuiden nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zeker. Yes, uh, wat, uh, wat dat betreft hebben we ook wel geschiedenis uh, hier in uh, Nederland. Ook als het gaat om de muziek. Uh, dit uh, was Hans Vermeulen en uh, zijn band. En die Hans Vermeulen, ja, hij uh, leeft niet meer. Het is ook alweer, denk ik, twee jaar geleden dat hij uh, niet meer uh, onder ons is. Uh, maar goed, uh, het is alweer uh, een lange tijd, uh, denk ik. Hey, ik zei net, dag, dag. Ja, moet nog een uur. Maar goed, uh, we gaan nog eventjes uh, zo dadelijk in de herhaling... met een uh, gesprek dat ik uh, samen met uh, Jelmer heb uh, gehad... Uh, met Gert-Jan Bluis over de Watentoren. Want uh, daar was ook nog wel het nodig over te doen. En uh, dat ga je zo dadelijk uh, horen in het uh, tweede gedeelte van uh, dit uh, programma. Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit Zandvoort. Hahaha, <laughs> jazekers. Uh, want uh, deze dame... ja.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 Uh, helemaal klaar hoor, met dit uh, blokje Zandvoort. Want uh, we hebben natuurlijk een Zandvoorts onderwerp, want het gaat over de Watertoren. En straks uh, zit er, uh, of tenminste binnen dat interview, draai ik nog iemand uh, hier uit Zandvoort. Het werk van Ruud Houding. En die woont dicht bij de Watertoren. Dus uh, het kan niet op wat dat er gaat. Die Watertoren is natuurlijk nog uh, steeds een uh, gespreksonderwerp uh, in Zandvoort. En daar...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 Ben, het, zondag draag ik het eigenlijk over, ook het piket, dat is mijn laatste daad, Dat draag ik dat dat, dat over aan, uh, aan de burgemeester die dan in zijn eentje Salford gaat besturen. Gaat dat gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. goed gezond, dat vind ik. Maar ja. daar heb ik alles aan gedaan om dat te verkopen. Maar dat is helaas niet gelukt. Oké. Okay. Uh, even over, de, over de, want dat, dat, dat gaat over de waterdoren. Uh, want dat is de reden waarom we uh, ja. in de, in de, hier de bij hebben gehaald. Uh, want uh, Jelmer en ik zaten al gekscherend van... zelfs van die waterdoren moeten we anderhalve meter afstand houden. Of met een bouwhelm op gaan lopen. Want uh, de technische staat van het ding, dat is ook niet echt. Uh, want dat stond niet in de raadsinformatiebrief ja, dat heb je, van deze week. Dat, heb je dus zelf ook, dat heeft u dus ook zelf geconstateerd: dat die, die, die staat niet goed is, begrijp ik. Ja, ja, ja goed. Ik bedoel. Ja, dat, uh... dus, dus, dus dat betekent dat jij dat rapport onderschrijft? Uh, nee, ik, ik onderschrijf niks. Ik, ik, ik onderschrijf niks. Nee, ik onderschrijf niks. Het valt mij ik op uit, dat ik, je... Ik, ik uit wat je zegt. Nee, ja. Ja, maar ik zie dat staan in de Iraans ja. En ik denk, ja, dat vind ik opvallend. Maar wat, wat, ja, wat mankeert daar dan eigenlijk echt aan? Want dat, dat nee, rapport is niet voor niks opgesteld, denk ik. Nee, dat rapport is opgesteld om natuurlijk ook te kijken... wat is de staat van die aangevoren? Kijk, er zit...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 dat je dat moet renoveren. Dan ga je eigenlijk dat silhouet misschien wel... moet je dan opnieuw op gaan trekken. En dan moet je gaan nadenken... wat doe ik dan met die betonnen bak? Nou, dat is de discussie. Nou Daar zijn ze over in gesprek met... dat wordt ook geschreven met de monumentencommissie. Hoe lossen we dit nu op? Dat is de toren. Ja, dat is de toren. Dat is al een uitdaging. Maar ook als het gaat om wat er omheen gebeurt. Het woonprogramma zoals dat ingevuld moet worden. Dat lijkt mij ook... een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 This is why we're here. This is why we're here. We hebben onze handen er blauw aan lopen... toen hij uh, hier in 2017... Uh, ...dat uh, dat optreden deed uh, bij ons in de studio. Want uh, veel meer dan, uh, dan dat was er niet hij met zijn akoestische gitaar bij hem op de hand uh, meeklappen met het nummer daar uh, Why We're Here gaat over het uh, moment dat uh, Ruud zijn uh, raam openklapt uh, bij hem thuis en dat hij op een gegeven moment ook nog ergens uh, iemand in de buurt een dame uh, ook datzelfde ziet doen, alleen die dame heeft hem niet in de gaten. Maar uh, beiden kijken naar de maan en dat is ook de toespeling die hij ook uh, maakt in deze song, Why We Were Here. Dus uh, Perfect Strangers die uh, zonder het uh, van elkaar te weten naar een uh, schouwspel zaten te kijken wat uh, betreft een verlichte maan. Uh, alles in de buurt van die watertoren, want die, die watertoren, dat blijft natuurlijk een ja, een, een, een gespreksonderwerp wat nog, um, nog even door uh, zal gaan. Wat uh, betreft niet alleen wat de toren zelf betreft, ook de bewoners. En daar had Jelme nog een vraag en, over. hoe is dan uh, bijvoorbeeld het gesprek met, uh, met de bewoners, hè, de omwonenden van het Watertorenplein, hoe gaat dat nou ja. uh, in zijn werk? Ook ja, met natuurlijk de nieuwe ontwikkelingen nu over het de het veiligheid. Over de... Nee, het gaat niet uh. alleen over de toren...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 This is how we do it. This is how we do it. It's Friday night, and I feel all right.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 Een keer in dezelfde tijd uh, komt hij dan weer even voorbij, die Montel Jordan, met uh, This is how we do it. Eén minuut voor half twaalf, dit keer is het uh, iets wat vroeger dan uh, normaal, maar ach, kniezoor die daarop let, zeg ik dan altijd maar. Uh, want we hebben aan de telefoon Mick Boskamp, goedemorgen. Goedemorgen, ja. Nou, we praten het programma toch wel vol met z'n of niet? D nou ja, dat, uh, als het, uh, dat, uh, ik, uh, ik denk dat het zo twaalf uur kan worden als het <laughs> zo doorgaat, natuurlijk. Maar, uh, want, uh, want ja, uh, het is. Ik, ik zag vanmorgen en jij hebt het erover. Uh, inderdaad, drie berichten waar ik toch eventjes uh, bij uh, stil moest staan. Eén uh, is een judoka van 23 jaar die overleden is. Twee is uh, een dame die we kennen van een actualiteitenrubriek. Die ze onder andere ook met Ed Nijpels heeft gepresenteerd. En drie is het een journalistiek instituut die vandaag is overleden. En daar, daar heb jij wel wat over te vertellen, denk ik. Zeker. zeker, ja. zeker. We beginnen met, het, met wat je, je, je doet in een bepaalde volgorde. Maar laten we beginnen met het instituut. Ja, laten we daar maar mee beginnen. Want dat ja, is nogal wat. Aan van de Heuvel, 84 ja. jaar. Ja, het uh, ja, was natuurlijk de man van brandpunt. Maar ook van het programma, ook dat nog, dat was een consumentenprogramma. Hij heeft in eh, 1990, als ik het goed heb, de televisiering gewonnen. En dat eh, presenteerde hij, Hij was de hoofdpresentator. En dan zat Sylvia Millenkamp in, die is er ook niet meer. Mm -hmm. uh, Gregor Frenkel Frank, die is er ook niet meer. En Hans Beum en uh, Erik van Muiswinkel, die zijn er nog wel. Ja. Dus ja, weet je, mensen gaan dood. Ja, het, is, het, is, het is heel naar en heel vervelend. Maar weet je, het is ook een stukje van mijn jeugd, hè, want... Van de Heuvel die kwam al in 1959 kwam op de televisie mm -hmm. en, uh, bij de KRO en er zou uh, een aantal jaren daarna het gezicht van brandpunt worden en blijven ook voor mm -hmm. lange tijd. Ja, het was een instituut daar. Het is wel mooi dat er vanavond hier gevallen, de KRO, Er mm -hmm. komt er een uh, soort, uh, ja, een programma over hem, snel ingelast. En dat is natuurlijk heel fijn. Dat is om uh, tien over tien op uh, NPO 2. Het heet uh, volgens mij uh, Antwerpen Heuvel, of zoals jij al zei, juristiek icoon. Mm -hmm. Nou, een, lange, een terugblik op zo'n lange robberichte carrière natuurlijk. Maar er komen mensen als Kost Postema, Vos Poel, Erik van Muiswinkel, die ik net genoemd heb, Hans Beum, die ik ook net genoemd heb, en Matthijs van Nieuwkeer daarvoor. Die vertelde mm -hmm. natuurlijk over hoe briljant die man was, want dat was hij ook. Ja. Heel kenmerkend dat een uh, heel mooi Kijkskin. Daar uh, herken ik hem al, daar zal ik hem altijd aan blijven herinneren. Mm -hmm. En het was een, uh, een volgens mij een hele vriendelijke. Rustige uh, sympathie vent, ook met gevoel voor humor, want ook dat nog was een uh, het zat uh, het zat flinke dosis uh, uh, grappen rijden. Ja. Dus dat was een leuk programma, dus je had ook wel uh, uh, ja, gevoel voor humor. Mm. Dus uh, we gaan nu missen. Ja, dan uh, de dame die ook uh, een actualiteitenrubriek deed, ja. daarvan wist ik niet dat zij uh, zwaar ziek was. We hebben het over Tineke Verburg. Ja, maar het heeft ze ook bewust, 64 geworden. Hij ja. heeft ze ook bewust niet uh, niets verteld. Dat wilde ze helemaal niet. Want Kinneke was iemand die niet zo graag in de balans stond. Toen raarde misschien ook Kinneke iemand die zo lang een televisie-icoon geweest is. Ze begon eigenlijk als omroep ze bij trof. En uh, Kees en Daars, die was toen directeur van Letros, die, die zag wel wat in haar. En toen is ze dus de prestatief geworden van, uh, van Activa. Ja. En dat deed ze heel erg goed. Zoals een, een, een, een blijkbaar ook, had ze ook al wat journalistiek bloed... Door de aardige stromen. Ja. Dus dat was, uh, dat was hartstikke goed. Mm. En uh, ja, uh, ze had ook uh, ja, ik vond haar ook wel een aantrekkelijke vrouw. Mm. Ik keek altijd graag naar haar. Mm. En ze was ook, uh, zo, zo, ja, het leek een beetje het bruiste meisje in de klas. Mm. Maar ze was dus afgeest in katje om zonder handschoenen aan te pakken. Mm. En dat, uh, moet je maar vragen aan de Edgeman Jos Kuijer. Hij ja. was ooit een vermaakt sportverslaggever. Ja. Nou, die uh, die, uh, die, uh, die, uh, die, uh, die kwam erachter, of vond het, dat het graf bij de buren blijkbaar groener was. Yeah. In het geheim startte hij een affaire met Kunst met Harpenau. Ja. Yeah. Nou, Tineke moest er niks van hebben, hij liet ook, liet ook niet over haar kant gaan. Hè. Yeah. En die was uh, woest en die knipte toen alle bovenste knoopjes van zijn overhemden af. Yeah. Toen hij haar verliet en ze deed beetje in de vuilnis en ligt een briefje op met de tekst. Ze toch zo goed naaien. <laughs> dus dat vond ik wel een. Uh, bemerkelijke anekdote eigenlijk. Ja. Van de meeste, echt, het is een van de meest legendarische verhalen uit het schildbis. Ja, ja, ja, dat, dat, dat verhaal, dat, dat, wat je nu vertelt, dat herinner ik me inderdaad weer op het moment dat je het vertelt weer. Van, van, dat heb ik ergens gelezen. Ja, Het was echt een bizar verhaal, maar ik bedoel, dat is, het klinkt nu een beetje respectloos dat dat vertelt. Ja. Maar ja, dat, dat vormde haar toch ook, weet je, het was gewoon ja. een echte topvrouw. Ja. Ze, ze liet niet met z'n zorgen en ze vond het helemaal niet zo interessant om in de pitch te staan. Maar ze deed het wel en ze deed het goed. Ja, uh, dan uh, de judoka, Ilona Lucassen. Ja, hij is 23 geworden. Ja. Dat, dat vind ik het meest trieste verhaal van, van, van, van alle verhalen, zeg maar. Uh -huh. uh, ze heeft, uh, ja, dat, dit stond uh, in, de, uh, laat ik eerst even vertellen dat ze best wel uh, heel goed judo heeft, dat is een goede judoka. Uh -huh een uh, mooie prestatie geleverd in Brabant. Toen ze in Den Haag begon ze over het tijdje Grand Prix. Uh, dat is een beetje het hoogtepunt uit de carrière van Lucas. Mm -hmm. En uh, Ze vroeg, vroeg ook maar in de verkerk. En uh, uh, ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? Dan, dan lees je zo'n bericht. En dan lees je ook in een, in een, in een zeg maar, een Facebookbericht van, van de judo-school judo, judo van Horsen, als ze dus waarschijnlijk trainen, mm -hmm. En daar staat dan in de eerste zin, helaas moeten we meedelen dat Jolene Lucas op vrijdag 12 juli ons heeft verlaten. Hm. Ja, dan, dan weet je dus dat dat, dat, dat, dat zelfmoord is. Hm. En dat vind ik dus uh, buitengewoon triest. Wow. 23 jaar weet je. Ik bedoel, en het gaat me altijd ontzettend hard, Jaap, omdat ik zelf ook, ik, ik, ik, ik mag het nu wel even zeggen, hm. omdat het me zo aan het hart gaat, ik heb zelf ook wat depressieve periodes gekend. En dan weet je gewoon hoe, hoe het is om dat mee te maken. Weet je, hoe, ja. hoe, hoe, hoe, dat je, hoe je soms wakker wordt en eigenlijk wakker wil worden. En uh, uit het leven stappen, ja, ik heb daar een heel aparte mening over. Iedereen zegt altijd: dat is laf. Want je laat uh, je familie achter. Hè, je, het is egoïstisch. Nou, ik zou je één ding vertellen: op het moment dat je daar aan denkt, aan zelfmoord, dan, dan dat is dat zo vreselijk. Dan ja. kan je niet meer empathisch zijn voor andere mensen. Ja. Dan zit je zo in die, in die hel in je hoofd. Weet je? Mm -hmm. Ja, bedoel, ik, ik, kijk, en ik vind ook mensen die dit horen, die, die luisteren en zelfs niet lekker in hun vel voelen. Praat met mensen. Praat met mensen, dat is het beste wat er is. Het is het laatste wat je wil, maar praten met mensen is het beste wat er is. En dan is een, een, een, een telefoonnummer, gaat u het vergeten ook gewoon. Mm -hmm. 0900 0113 mm -hmm. of de site www.113.nl en, en doe het alsjeblieft, want we heeft mij ook op. Ja. Yeah. Um... Nog iets om mee af te sluiten... wat enigszins weer luchtig is. Ja. Een SBS-programma waar jij ja, naar gekeken een hebt. Een SB SBS-programma... ze hebben zomaar een hit. Dat, uh, oh, dat uh, het moet nog komen. Ik vind helemaal niet goed met SBS. Ja. Uh, maar meer dan een miljoen mensen hebben gekeken. Uh, uh, en voornamelijk was er één man. Dat was een, een, een, een drugsverslaafde... een datloze, Ricardo heet hij. Hm. Uh, die zong... Uh, ze gelooft in mij, van uh, André Haas de Senior... En even een juryleden, wat André is uh, Junior, ja, hij is gewoon André maar om even aan te geven wie die, wie, wie hij is. Ja. En die werd echt op Dat is zo goed. Ja. Maar die willen wel één dingetje over zeggen, toch wel even iets serieus. Want in de kranten staat dan voormalig uh, uh, drugsverslaafde Ricardo. Ja. En weet je, dat, eigenlijk zou in een persbrief moeten worden geschreven aan alle media in Nederland, dat voormalig drugsverslaafde bestaat niet. Je kan nooit genezen van, uh, van verslaving. Je kan er stoppen. Je kan in herstel gaan. Je ja. kan niet meer aanraken. Maar als... Uh, ik, ik ben zeven jaar klink met zo, ja. Als ik een snuif cocaïne neem nu... Ja. dan koop ik, uh, dan koop ik uur langs een uur lang en ben ik... en zit ik er in dit zo aan als altijd. Ja. Dus... Uh, ex bestaan niet. Het is verslaving in herstel... Uh, uh, uh, want weet je hoe het zo gevaarlijk is? Mm. Als je ex verslaafd zegt... Dan zou zo iemand, zo Ricardo, die nu opeens in de pitje staat... Ja. Die zou, redden. het zijn altijd sterke benen die de wilden kunnen dragen... Dan zou je misschien kunnen denken van, nou, ik ben echt verslaafd... Dan ja. moet ik maar wat nemen, weet je. Want ja. dat gebeurt, snap je? Ja. Dus dat vind ik altijd een beetje minder. En uh, dit was mijn nieuws, Jaap. Oké, okay. we gaan morgen weer uh, verder uh, met je praten. Dat, dat, dat doen we dan morgen weer, want uh, morgen is er weer een dag. En wat een lekker weer is het, hè? Het ja, ja, is bewolkt. Het is bewolkt, maar goed. Hier niet, jongen, hier schijnt de zon van. Ja, hier niet. <laughs> misschien, misschien in de studio. Ik, uh, ik ga even een Nederlands nummer draaien. Hier is Meis met wacht.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 In 2003. Kylie Minogue met Slow. Daarvoor Meis met uh, Wacht. En zij uh, maakte onderdeel uit uh, van uh, de begeleidingsband van Evie de Visser. En uh, dat is ook wel duidelijk uh, te horen in het uh, werken wat, uh, wat ze ma maakt. En toegekomen aan uh, wederom weer een uh, nieuwe single uh, die ik uh, afgelopen. Uh, al gedraaid heb, maar hij is radiowaardig genoeg... ...om hem ook uh, gewoon uh, uh, helemaal ook hier uh, te laten horen. Uh, leuk is dat, uh, dat het ook betreft een van de muzikanten die we hier hebben gehad... ...in de studio, Frank van Kasteren, dat is een uh, Nederlandstalige muzikant. Maar voor dit project is dat toch iets heel anders... ...want het is een band, uh, Dat hij uh, dat uh, samen met Daphne Hotland, uh, dat uh, is de andere helft... En die Dag naar Holland, dat is een, een dame die erg uh, thuis is in uh, de poëzie. Ze, komt, uh, ze heeft eerder een band uh, gehad, Zazi heet uh, die band. Daar heeft ze het uh, nog mee uh, geschopt tot uh, de westkust van de Verenigde Staten. Uh, poëzie uh, is haar niet vreemd. En dat laatste is toch ook wel weer te horen in... Kafka, want dat is de twee-koppige band waar ik het over heb. Uh, ze hebben, onlangs hebben ze nog iets uh, ja, hebben ze gedaan, een, een soort van met de pet rond, crowdfunding noemen ze dat met een mooi woord. En uh, dat uh, heeft uh, wel wat opgeleverd, want ze willen een album uitbrengen. Nou, uh, voor uh, dat project hebben ze de benodigde de, de, centen binnen, dus of dat er ook uh, daadwerkelijk uh, van gaat komen... Dat, uh, dat zullen we zien aan het eind van het jaar. Want uh, je moet dat natuurlijk nog wel even opnemen. Maar goed, uh, er is inmiddels een single uitgebracht. En dat, uh, die single, ja, dat heeft uh, alles gemaakt... Uh, uh, verwijzingen eigenlijk ook naar het uh, bestaan waarin wij leven. Het uh, materiële bestaan en, en noem maar op. Nou, uh, je moet het zelf maar even gewoon uh, beluisteren. Het uh, nummer dat heet Goldfish...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 Water flows. What is made of love? We'll go to heaven. If you go there, when well, the sea turns gray.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 Seem to quit smoke in my head, water in my lungs. Can't remember where it all began. Was I born this way, or did I learn to hold my breath? Does this sensitivity mean I'm truly? Blessed. To feel all these emotions, good and bad How can anyone possibly think I've got the room in my head? I'm full, don't give me more I'm done, I closed the door And I don't want you in my head Anymore, Anymore It happens more than I want to admit I know I'm thriving, but I can't see it Eyes are troubled, legs don't seem to hold. Yeah, this ringing inside is really getting old. I'm full. Don't give me more. I'm done. En zij is Zang docent op een zangschool. Beest. En ze is vandaag jarig Anne van Damme met Fool. Zo kan je dus uh, ook uh, muziek uh, maken door uh, gewoon heel weinig aan uh, eraan toe te voegen. Daarvoor hoorde je R.E.M. met Imitation of Life. Het is alweer uh, bijna het eind van, uh, van dit uh, fijne programma gekomen. Ja, en dan uh, moeten we traditiegetrouw afsluiten met Howard Jones... hoewel ik dat afgelopen vrijdag niet heb uh, gedaan. Toen heb ik met iets anders afgesloten. Met Time... Dat is de enige keer dat ik je even gebroken heb uh, met dat uh, verhaal hoor. Maar uh, wees niet getreurd. Hij is weer gewoon terug. Things can only get better. Ik zeg tot morgen. Dag!